Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de van aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het landelijk team forensische opsporing heeft het laten weten via een besloten forum voor nabestaanden. In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was van vlucht MH17. Morgen is het een maand geleden dat het toestel werd neergehaald. Vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne zijn het in principe eens over de doorgang van het Russisch hulpconvooi. Het belangrijkste probleem blijft het garanderen van de veiligheid van het convooi, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Rondom de steden Lugansk en Donetsk is weer hevige gevochten. Volgens Rusland bevat het convooi hulpgoederen voor burgers in Oost-Oekraïne. Oekraïne wantrouwt het transport en wil het alleen toelaten na een strenge controle en als het Rode Kruis de operatie leidt. Strijders van IS hebben in het oosten van Syrië de afgelopen twee weken zeker 700 mensen geëxecuteerd. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Dat spreekt van de bloedigste, bloedigste strijd in enkele jaren. De meeste slachtoffers zijn burgers van de Al-Shetat-stam, zegt het observatorium. De berichten over de executies zijn moeilijk te controleren. Er zijn geen onafhankelijke bronnen in het gebied. In Noord-Irak hebben Koerden met steun van de Amerikaanse luchtmacht... een deel van de stuwdam bij Mosul... heroverd op strijders van de islamitische staat. Die hadden de strategisch belangrijke dam sinds 7 augustus in handen. Een woordvoerder van de Koerden maakte vanavond bekend... dat het oostelijke deel niet meer in handen is van de IS-strijders. PSV heeft een grote zegen geboekt tegen NAC. In Eindhoven won de ploeg van Philip Cocu met 6-1. Memphis Depay had een groot aandeel in de overwinning... met twee doelpunten en een assist. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. En opklaringen vannacht vanuit het noordwesten bewolkt bij 12 graden. Morgen neemt de zuidwestenwind langs de kust toe tot kracht 7 of 8. En verder trekt een gebied met regen in de ochtend over het noordwesten. Het wordt hooguit 19 graden. Dit was het en West. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de Nightwalk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 Mijn nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van uh, 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Natuurlijk het laatste shownieuws, de partyupdate... en de tien bovenbeste platen van de dansvloer. En natuurlijk straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global house Housewives en... vanaf 11 uur een stevige bies met DJ Charles... Zojuist op de radio, Al Gazar met Good Loving hun laatste niet. En onderweg zo meteen de laatste verschenenheid van Chris Brown. samen zijn met Archer en Rick Ross, maar die is niet Michael Jackson. Hij leeft niet meer, maar zijn muziek wordt nog steeds opnieuw uitgebracht, om het maar zo te zeggen. De nieuwste van Michael Jackson, A Place With No Name. As I drove across on the highway, my jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped. And got out and looked down. I noticed I got flat, so I walked out, parked the car like sideways. So. I night. Ross met een nieuw flame. Het is weer een fintie tussen Calvin Harris en uh, ex-Rita Ora. Rita Ora mocht tijdens de Teen Choice Award... een door Calvin Harris geschreven nummer niet uitvoeren. De zanger zou so I Will Never Let You Down zingen... maar het optreden werd op het allerlaatste moment afgezegd. Rita zegt zelf, Calvin heeft het nummer geschreven... hij moet daar voor, uh, voor alles... Uh, op de televisie moet hij goedkeuren omdat hij alle rechten heeft. En Harrison wil niet reageren. Maar liet Twitter nog even los dat ze ontzettend goede reden had om het optreden. Dat hij een ontzettend goede reden had om het optreden te boycotten. En een klein ideetje, misschien een tip: de titel van het nummer gewoon aanpassen met 'I Will Let You Down' en dan komt het zeker goed hè? Ja, zo'n rode relatie en het is over. En we zouden als goede vrienden uit elkaar zijn gegaan... maar uiteindelijk, uh, ja, is Kelvin uh, Harrison... doet hij alles om Rita Ora een beetje, ja, uh, yeah, een beetje terug te pakken. Hè? Het schijnt een nieuwe scharrel te hebben. CFM Zandvoort, zaterdagavond 16 augustus 2014. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Waarschijnlijk het laatste weekend dat je nog vrij bent maandag de scholen beginnen weer. Ik weet niet of jou moet beginnen, maar het zou zomaar kunnen. Dus uh, er is nog even muziek. Megan Trainor. Die komt eraan. Maar er is die Kaya Jones Future Renee Diff met Dance All Night. So I get my walk on, gonna be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 Vooral zomerse klanken van de Magic met Roots. En daarvoor hoorde je Megan Trainor met All About That Bass. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is bijna om me nee om me erbij. Pak een beet, half tien. We gaan eens even kijken naar de feestjes. De partyupdate voor deze zaterdag 16 augustus 2014. Nou, als beginnen we natuurlijk met Brainwash in de Escape in Amsterdam vanaf 11 uur. Welkom. En het feestje duurt tot 5 uur in de ochtend. Intra is 16 euro. Voor meer informatie check even uh, Escape.nl. Met onder andere onze eigen zandvoorzitter Raimondo. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas. En de MC is Miss Bunty. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En natuurlijk zoals iedere week in de Melkweg het feestje Encore. En vanavond met het thema Sweet Like Chocolate begint pakken een beter rond de klok van 12 uur. Doet het tot 5 uur in de ochtend met onder andere Lazeric Prime, Wax Friend en Diva. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore met het thema Sweet Like Chocolate. Nog meer leuke feestjes vanavond. Onder andere in de Panama hebben we Unleashed Present Summer Fest 2014. Vanaf 10 uur ben je welkom. Nu tot 5 uur in de ochtend. Intrees 30 euro met onder andere Anaconda. Bunny Love, Da Dominator, Lola Tackle, Sophia Valentin en Heroes of Drum and Magic. Dat vanavond in de Panama Unleash presents Summerfest 2014 naartoe. En om meer leuke feestjes vanavond, er eh, zijn er natuurlijk genoeg. Je moet ze alleen altijd even weten te vinden, maar.. Eh... Als je een vaste, club hebt, erin een vaste club hebt, dan is het altijd wel gezellig natuurlijk. Dus je nou denkt van, uh, ik heb een vliegtuig. Dan kan je altijd nog even naar Keulen toe. Dan hebben we het MTV Mobile Beach Festival in Thansbrunnen. En uh, dat is uh, vanmiddag om twee uur begonnen. En het duurt tot half zeven in de ochtend. Maar dan moet je toch echt een uh, vliegtuig hebben. Daar zonder onder andere Martin Garrix en uh, Dimitri Vegas en Like Mike. Chucky, Jay Hardway. Nou, de hele bunch is daar in Keulen. De MTV Mobile Beach Festival. Maar ja... Ik denk niet dat jij als luisteraar een, een vliegtuig hebt. Want dan zat je vast niet te luisteren. Dan zie je vanavond. Dan zat je vast waarschijnlijk al lang in het vliegtuig. En natuurlijk vanavond in de uh, stalker. Ik heb hier twee flyers gekregen. Ik noem er eentje op. Maar voor de zekerheid check even clubstalker.nl. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Daboots presents Reiner Bruggers. Met natuurlijk Reiner Bruggers achter de deks. En als je denkt van ik blijf gewoon lekker in Zandvoort. Dan is er altijd wat te doen in Club Soho. Hè. Tot 5 uur in de ochtend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 Say hey, walk this way. I was born in a plane Mama said that every word on my name.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 レンガ道を通っていきたいのだな Praise you. het nummer hoorde, dacht ik aan een oude keer om, maar het is nog best een jong pinkie. Dus uh, gelukkig uh, luistert hij niet naar ZFM, denk ik. Natuurlijk, want anders uh, Tot hij vast die wel voor de studio. Daarvoor horen we Charlie XCX met Boom Clap, de Aeroplane Remix. ZFM Zandvoort, zaterdagavond, een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is een tijd voor de team boven, beste plaats van de danshoek, welke platen kan je zeker verwachten. Vanavond in de clubs waar je vanavond op stap gaat... Onder andere op 10 als eerste Peter Gelderblom. I got to be good. En op 9 Alice Kenji met Stay with Me. Op 8 Lizzie Curios met Wiggle. En op 7 Shiba Sham, extra nummer 1 plaatje met OK. En op 6 Ron Carroll met Get On Up. En op 5 Ma Enemy met Don't Give Up. Op 4 Sidney Charles met Hurricane. En op 3 deze week Roughneck met Everybody Be Somebody. Op 2. Don Diablo met anytime ook een ex nummer 1 plaatje. En deze week een nieuwe nummer 1 in de team, boven de beste plaat van de danshoek. De plaat die zeker vandaag her en der in de clubs tegen zal komen. Is uh, Oliver Helden's Koala. Zijn het het nieuwste hit op dit moment. En uh, Ik had hem bij me, maar ik ken hem even niet vinden. Zodra ik hem heb nog ga ik hem zeker voor je draaien. Er is hele andere muziek. Gary Chaos en Lele Tiagini met Miss Broadway. FM Zandvoort. Sunshine so warm upon my face, and I find that there's no sweeter taste. this dude named michael used to ride motorcycles dick, dick, dick, bigger than the tower i ain't talking about Eiffel. real country ass nigga let me play with this rifle pussy put his ass to sleep now we calling me nyquil now that her butt. and claw. Zo, dat was muziek van Nicki Minaj met Anaconda. Haar laatst verschenen hit. En daarvoor je Jon Kato met Sunshine. Het eerste uurtje van de Nightwalk. Hij zit er weer op, niet getreurd. Zometeen de break. En dan een uur lang het beste van de clubs in de mix op de radio. Met DJ Mousers en Global House Vibes. En dan straks vanaf 11 uur DJ Charles, bekend van de mixzone, Radio Decibel. Met de Zijn Weekend Mix. Dat vanaf 11 uur. En voor nu, onderwijs zometeen Afro Jack en Martin Garrix. De plaat komt pas officieel 25 augustus uit. Maar ik heb hem al. En als ik het ga rennen, ga ik hem voor je draaien. Turn Up The B, nee Turn Up The Speakers is hun nieuwe hit. Maar eerst heb ik Aziz en uh, Ramix met één keer per jaar. En ik zeg tot zometeen, na de break. Al schrijf je mij één keer per jaar. Al spreek ik jou één keer per jaar. Je stem, die zijn zo herkenbaar, je handschrift en je stem. Die zijn zo herkenbaar. Ik heb geen kleven. Ik werd een foto gezien in mijn moeder's portemonnee, maar geen van ons samen, Waarom we ooit samen. Je zoon spreek ik te weinig, wil hem niet eens vragen. Toevallig melden van de Maria, Judith en Lucetta op de site waar je contact onderhoudt met familie en vrienden, etc. Dus nu en dan spreek ik hen. Ik merk des te ouder, ik word meer interesse in je krijg. Eigenlijk op alle fronten op je lijkt, ze zeggen een kind kopieert het gedrag van ouders. Ik zeg ja, het klopt, maar ik lijkt me op de jouwe. Jaar. Je schrift en je stem, die zijn zo herkenbaar. Je handschrift en je stem, die zijn zo hekbaar. Tot en mil op de taille, je wordt keuzcreer. Dat talent heb ik ook, dus niet van een vreemde. Nu bel je me winkelijk, sterker, nog als jij niet belt, bel ik jou. Yo, yo. Je vertelde me dat je platen bestelde bij Van de voet en Paramaribo. Klassieke Lpace van Angels Records. Jij leest muziek, je plein zo'n rapper. Je laat me lessen, maar van jou kan ik het hebben. Ik heb je altijd willen zijn, maar ik moest je nog leren kennen.